Vanavond deel 8. Thomas Lieven wordt ridder te voet... en vindt opnieuw de stijgbeugel. Ik blijf hier. Ik moet afrekenen met een schoft... al zou ik er zelf aan te gronden gaan. Het gaat u goed, overste. Onthoud ons gesprek in de slaapwagen... Zeg, Bastiaan, kom rechtstreeks terug, we zien elkaar terug in Marseille. De oorlog in deze streek is binnenkort afgelopen. Deze overtuiging dankte ik aan de radio in mijn patrouillewagen, waarop ik zowel de Duitse als de geallieerde zenders kon beluisteren. De Engelse overste Booth en Bastian vertrokken en ik bleef achter in Marseille. Het spoor van de kaalkop was gauw gevonden en ik hield hem nauwlettend in het oog. De galieerden waren inmiddels in Normandië geland. Cherbourg en Caen vielen in hun handen. De derde augustus Rennes, de negende Le Mans, de 10e Nantes en de Loirelinie. Maar ik bleef nog wachten. Toen kwam de vijftiende augustus. Van Napels uit landden Galiëren aan de Riviera. De 23e viel Grenoble. En nu werd het tijd voor de afrekening. Ach! Houdsturm Bent u bezig documenten te verbanden? Zonder vuren. De Engelsen en de Amerikanen, ze, ze komen steeds dichterbij. Ja, dus... alsjeblieft niet te paniek, mijn waarde. Wij zullen de Amerikanen terugslaan en in zee werpen. Dat spreekt natuurlijk vanzelf. Overigens kan ik op grond van het bevel van de Reichsvuren SS... nog steeds beschikken over uw volledige apparaat. Of was u van plan de benen te nemen? Nee, in geen geval, zonder vuren. Ik hoop het van harte. Geef mij dan twee betrouwbare mensen mee, bewapend. Er zal waarschijnlijk een schietpartij komen... De kerel is de gevaarlijkste verrader van Marseille. Dant Vilfort. Vilfort? Maar het is toch een van onze mensen? Een gevaarlijke verrader, zoals ik zei. Twijfelt u aan het dringend karakter van mijn opdracht? Moet ik mij in Berlijn over u beklagen, Hauptstormvurer? Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Ik ben volledig op de hoogte, vuren. Volledig. De 21ste september 1944 legde een zekere Paul Martini de volgende verklaring af. Ik ben sinds januari 1944 door de Gestapo gevangen gehouden in de Rude Paradis. De 23e augustus liep alles in het honderd. Er kwam plotseling geen eten meer, ook niet voor de Duitse bewakers. Een dichte rook drong door tot in onze kleine cellen. Vermoedelijk verbrandde de Gestapo haar dossiers. S'avonds hoorden we een woest gebrul. De 27e namen de SD'ers de benen. We schreeuwden en ramden op onze celdeuren zonder resultaat. Op de ochtend van de 28 augustus werd mijn celdeur geopend. Er stond een elegant geklede burger die in vloeiend Frans tot mij zei... U bent vrij, net als uw kameraden. Binnen een paar uur zullen de geallieerden hier zijn. Neemt u zolang de bewaking van dit huis op u en tevens van de gevangenen die beneden geboeid in de kelder ligt. Velen van u zullen hem kennen. Hij heet Dant Villefort, een verrader... NSD-spion die ontelbare landgenoten van u aan de galg heeft geholpen. Daarna verdween deze man. Wij bewaakten Villefort en leverden hem later over aan een geallieerde commissie die hem onmiddellijk in arrest stelde. De man die ons bevrijdde, heb ik nooit teruggezien. Die 28e augustus verliet ik mijn hotel en gaf op het hoofdstation een koffer in bewaring. De 29e werd Marseille bevrijd. Ik verscheurde alle papieren van de Abweer en de SD en haalde een reeks andere papieren voor de dag die mij destijds bij het oprollen van het maquis Croissant zulke goede diensten had bewezen. Op de avond van de 29e meldde zich bij de Amerikanen een zekere Captain Robert Almond Everett, een Brits agent, in Frankrijk geparachuteerd. Hij verzocht zo snel mogelijk transport naar Londen, hetgeen hem werd verzekerd. Aan de bevrijding van Marseille hadden ook Franse troepen en partisanenafdelingen deelgenomen. In het door de Amerikanen bezette Hotel de Noailles vond een feestelijke plechtigheid plaats. Alle aanwezigen zongen staande het Franse volkslied. Zo ook Captain Robert Elmond Everett. Na afloop drukte een zware hand op zijn schouder. Achter hem stonden twee ruwzachtige korporaals van de Amerikaanse MP. En naast hem... Tuurlijk. Arresteer deze man. Hij is een van de gevaarlijkste Duitse agenten. Uw spellers uit, meneer Liegen. Tja, het kon ook haast niet anders. Dan zit ik weer in de gevangenis van Frank. De eerste keer opgesloten door de Duitsers... en nu door de Fransen. Ja, dat moest er wel van komen. Het is ook niet meer dan rechtvaardig. Ik heb in de afgelopen jaren een pact gesloten met de duivel... En wie met de duivel wil eten, moet een lange lepel hebben. Aan de andere kant heb ik toch ook veel vrienden hier. Hoeveel Fransen heb ik niet geholpen? Die van de Champ, Banquier Verraud, Madame Page. Ongetwijfeld zullen zij mij nu helpen. Hoeveel zal ik al met al krijgen? Een half jaar? Nou, dat overleef ik wel. En daarna. ...ben ik dan eindelijk eens echt vrij. Kan ik terug naar Engeland. Weer in vrede leven. Ik wil weer leven als vroeger. Met het geld dat ik als Eugen Welterlee in Zurich heb staan. Klaarmaken. Nou, dat wordt tijd. Het heeft bijna twee weken geduurd... voordat ik eindelijk eens verhoord werd. Niks verhoord. Je moet je klaarmaken om gefusieerd te worden. Dezelfde stinkende bus... Die de Duitsers gebruikt om hun gevangenen in te vervoeren. Toen stonk hij naar zweet en angst. Nu stinkt hij naar angst en zweet. Hier is die vent, overste. Dank je. Tegen de muur jij, een bek Doe hem de boei af, korporaal. Mooi. Hier is je bewijs voor afgifte. Dank u, overste. Nog iets van uw dienst? Dank je. Overste Deborah. Wat een opluchting u weer te zien. <laughs> Josephine, laat je groeten. Elendeling. Ga zitten. Dank u. Het is heel vriendelijk van Madame Beek. Waar, uh, waar is Madame op het ogenblik? In Casablanca. Ik ben gouverneur van die stad geweest, zoals je misschien weet. Interessant. Ik had het een en ander in Parijs te doen. Door een toeval hoorde ik dat je gearresteerd was. Dat heb ik aan overste Simeon te danken. Ik stond net het volle borst de Marseillaise te zingen. Stommeling die ik ben. Ik had in mijn hotel moeten blijven mijn mond houden. Dan zat ik nu al hoog en droog in Londen. Volksliederen kunnen alleen maar ongeluk brengen. Lieve, ik weet heel veel van je, zo niet alles. Ik weet wat je allemaal tegen ons hebt ondernomen. Maar ook wat je allemaal voor ons hebt gedaan. Ik zit niet meer bij Deuxième Bureau. Ik ben nu bij de opsporingsdienst oorlogsmisdadigers. Daarom kon ik je alleen in handen krijgen... door je op mijn lijst van oorlogsmisdadigers te zetten... en te verklaren dat je doodgeschoten zou worden. Het was de enige manier om je weg te halen uit vrein. Aardige truc, niet? Heel aardig. Ja, misschien wat zenuwslopend, hoor. Want het zweet staat nog in mijn handen. Ja, dit is een zenuwslopende tijd, lieve. Hopelijk maak je je geen illusies. Hopelijk heb je al begrepen waarom ik je uit vrein heb gehaald. Ik ben bang van wel, ja. Ik neem aan dat ik weer voor u zal moeten werken, overste. Inderdaad. Eén vraag nog. Uh, van wie hoorde u dat ik gearresteerd was? Van Ferro, de bankier. Ach, die goeie oude Ferro. Wat bent u met mij van plan, overste? Daar zullen we eens ernstig over praten, lieve. De oorlog loopt op zijn eind. Jij bent Duitser. Dus hebben wij je in Duitsland nodig. Niemand weet beter dan jij wie tot de echte zwijnen heeft behoord... en wie niet meer dan een kleine meeloper is geweest. Jij kunt eraan meewerken dat niet de verkeerde bestraft zullen worden. Wil je dat? Ja. Maar in Duitsland moet je nu niet vorm dragen. Nee. Ja. Je krijgt ook een Franse naam en een rang. Kapitein René Clermont. Met de oprukkende geallieerde troepen keerde ik dus als kapitein René Clermont... in mijn vaderland terug... Bij het eind van de oorlog was ik in Baden-Baden en in het voormalig hoofdkwartier van de Gestapo in de Keizer Wilhelmstrasse richtte ik mijn kantoor in. Ik had 17 man personeel. Hun taak was zwaar en daar kwam nog bij dat ze het om politieke of andere redenen niet al te best met elkaar konden vinden. Zo kreeg ik het onmiddellijk aan de stok met luitenant Pierre Valentin, een jonge knappe vent met ijskoude ogen, die je zo in een SS-uniform kon voorstellen... Hij gebruikte zijn macht volstrekt willekeurig en gewetenloos. Ik riep hem ter verantwoording. Hij zei... Ik haat alle Duitsers. Is dat geen stomzinnige generalisering? Nee, ze hebben het ernaar gemaakt. Als ze kleine volken overvallen zijn ze heersers bij de gratie gods. Maar als ze een dreun op hun kop hebben gekregen dan spelen ze Beethoven. Verraden elkaar. Hier kijk naar de cijfers. Alleen de laatste maand al hebben ruim 6000 Duitsers andere Duitsers bij ons aangebracht. Moet ik voor zo'n volk soms achting hebben? Daar moet ik u gelijk in geven. Na de capitulatie is Duitsland overspoeld door een golf van verklikkerij, gemeenheid en laagheid. Maar nogmaals moet ik. Uh, uh, ja. Iemand moet u spreken kapitein. De zoveelste, mon kapitein. Dank u, luitenant. U kunt uw gang gaan. Op een middag in november verliet luitenant Valentin... ...bade-bade in een jeep met twee soldaten. Omdat zijn gedrag mijn argwaan wekte... ...volgde ik hem in een andere jeep. De rit eindigde bij een grote sombere villa. Eigendom van de graaf von Waldo. Een fervente natie. Valentin ging met zijn mannen naar binnen... ...kwam een kwartier later weer naar buiten en reed weg... Ik vroeg de graaf te spreken. Ik had hem eerder ontmoet... ...omdat ik hem al twee malen verhoor had afgenomen. U ook nog, kapitein Clermont? Wat dacht u hier te stelen? Een tafelzil voor misschien? Schilderijen? Uw collega's hebben het belangrijkste al meegenomen. Graaf van ik ben gekomen om te informeren... ...wat zich hier zojuist heeft afgespeeld. Dat weet u wel heel goed. Dieven en zwijnen zijn jullie allemaal... Hou je smoel. Al familiejuwelen gestolen. Door de mannen die zojuist hier waren? Ja... Ze wisten precies waar ze moesten zoeken. En waar was dat? In die bloempotten daar. Ik had die juwelen verborgen onder de wortels van de planten. Een nichtje had me dat aangeraden, het loeder. Het was natuurlijk allemaal doorgestoken kaart, dat begrijp ik nu. Excuseert u mijn optreden van zo net. Ik geloof wel dat u er niet mee te maken hebt. Vertelt u verder. U weet tot de politiek ernstige gevallenbeheur. Mm -hmm. Ik heb een belangrijke positie gehad bij het ministerie van buitenlandse zaken... en ik ben lid van de partij geweest. Ik was bang voor plunderaars, we wonen gewoon hier erg afgelegen. Een maand geleden kwam een... kwam dat familielid even aan. Ze heeft Engelse nationaliteit. Ze werkte op het hoofdkwartier van de Secret Service in Hannover. Zo vertuigde mij al van dat die bloempot... een uitermate veilige schuilplaats vormde... Toen die kerels verschenen liepen ze er rechtstreeks naartoe en trokken de planten eruit. U zei dat uw uh, familielid bij de Secret Service werkt. Kunt u mij de naam van de dame in kwestie noemen? Zeker. Vera, prinses van Kossuth. Juist. Binnen? Luitenant van Kossuth. Dat uniform staat u bijzonder charmant. Nee kan niet. Tommy. Jij? Ja. Oh, ik. Tommy. W wat heerlijk. Dus je bent overal goed doorheen gerold. Je bent bij de Fransen. Nee, raak me niet aan. Jij gemeen, ellendig loeder. Sinds wanneer werk jij samen met dat zwijn van een Valentin? Oh, ik weet heus niet waar je het over hebt, lieve. Zeg het nog eens je krijgt een opdonder. Ik weet heus niet waar je het over hebt. Au, zeg. Durf je wel? Jij bent wel het smerigste lid van de Duitse oeradel. Een asociaal loeder, hebzuchtig en gemeen. Och Tommy, wat een onzin. Kom liever dichtbij je, prinses. Dan zal ik je weer knuffelen, zoals vroeger. Wat jij gedaan hebt, dat is wel het gemeenste dat ik ooit... <lacht> is graaf von Waldau familie van je, ja of nee? <lacht> Die oude nazi-knaar, waar maak je je druk om? Weghouden. <lacht> Twee dagen geleden heeft je mooie vriend Valentin huiszoeken gedaan bij de graaf. Bloempotonderzoek beter gezegd. Hou op met dat smerige gelach van je! Van wie was dat mooie idee eigenlijk? Van jou of van hem? Kom nou zeg, van mij natuurlijk. Pierre is veel te stom om zo'n trucje te bedenken. Jij bent geen haar beter dan een van die smerige natiewijven. Nou moet je ophouden hè? Die had het er net over moraal. Uitgerekend bij dat wijn van een Waldau? Familie -juwelen. Ja, ja. Die heeft hij toch zeker net pas in het derde Rijk bij elkaar gestolen? Best mogelijk, maar als Waldau die sieraden gestolen heeft, behoren ze teruggegeven te worden aan de rechtmatige eigenaars, voor zover die nog te vinden zijn. En anders vervallen ze aan de staat, maar jullie hebben er in geen enkel opzicht recht op. Ach, hemeltje, wat ben je toch lief. Zo idealistisch. Weet je wat, Tommy? We gaan naar mijn huis. Ik heb hier een chique tent. Heeft vroeger ook zo'n oude nazi gewoond? Jij gelooft toch niet dat ik ooit nog een voet bij jou over de drempel zet, hè? Drink nog wat, mijn liefje. Je hebt er toch geen spijt van dat je meegegaan bent? Natuurlijk niet. Laat het tussen ons weer net zo zijn als vroeger. Vroeger, is dus verleden. Ik wil met het verleden niks meer te maken hebben. Ik wil alleen naar de toekomst kijken. Alles vergeten wat er is gebeurd. Eindelijk is leven zoals ik het zelf wil. Onbekommerd en gelukkig. Mm, heel mooi. Maar daar moet je wel geld voor hebben. Oh, maar daar heb ik al voor gezorgd. Ik heb een vette bankrekening in Zurich op naam van Eugen Welterly. <laughs> ik een Het Dus zo heet je ook al. Ja. Kostelijk. En uh, staat er veel geld op die rekening? Zeg, je bent gewoon ziekelijk op dat punt. Kan je nou over niks anders denken dan alleen maar aan geld? Wat zal ik je zeggen, Tommy? Zware neurose, oh. jeugdtrauma. Weet je dat ik zelfs al chicks vervalst heb? Mm. Er bestaat geen handtekening die ik niet kan namaken. <laughs> Gefeliciteerd. Ja. Bovendien ben ik nog kleptomano. Doe maar. Doe oh, dat doe was maar. ik altijd nog klein was. De kleurpotloden van mijn vriendinnen waren mijn kleurpotloden. Oh, De beursjes van mijn vriendinnetjes waren mijn beursjes. Yeah. Later is het accent verlegd. Dat mannen van mijn vriendin hmm. Moet ik nog verder gaan? Niet nodig, niet <lacht> nodig. Zeg, en dan gaan we nu slapen, hoor. Want het is morgen nog een vermoeiende rit naar Baden-Baden. Daar heb ik toch niets mee te maken? Jawel, want jij gaat mee. Ik? Waarom? Praten met je vriend Valentin. Ervoor zorgen dat hij de sieraden van Von Waldo afgeeft. En als jullie ook maar iets achterhouden... dan druk ik jullie allebei het schuurtje in. Lelijke beroerling... Durf je dat te zeggen na deze avond? Dienst is dienst, mijn charmante prinses. Ja, luister eens even. U kunt wel zoveel beweren, kapitein, maar ik moet u zeggen dat ik niets begrijp van dat verhaal van u. Ik zou dus met anderen... Doe geen moeite, Pierre. Hij weet alles. Wat weet hij dan? Kan ik hem vijf minuten alleen spreken, Tommy? Ga je gang. Ik liet ze alleen en dat was fout... Ik ging in de hal zitten en hield de deur van mijn kantoor goed in het oog. Ik ben tenslotte niet op mijn achterhoofd gevallen. Toen ik mijn sigaret op had, kreeg ik het plotseling gloeiend heet. En wist ik dat ik toch op mijn achterhoofd gevallen was. Mijn kantoor was gelijk vloers en het venster niet getralied. De kamer was leeg. Het venster stond open. 6 november 1945 stop, 20 uur 14 stop, Franse opsporingsdienst oorlogsmisdadigers aan alle eenheden militaire politie stop, aan alle CIC en CID eenheden stop, opsporing en aanhouding wordt verzocht van. Een Franse militaire patrouille arresteerde Pierre Valentin in de wachtkamer van het station Tenancy op het ogenblik dat hij een kaartje kocht naar Basel. De naspeuringen naar Vera, prinses van Kossuth bleven vruchteloos. Om even op de zaak vooruit te lopen, luitenant Valentin en zijn vrienden stonden in Parijs terecht. De 15e maart 1946 werden ze gedegradeerd en tot langdurige vrijheidsstraffen veroordeeld. Wat is dat? Opperbevel van de Franse strijdkrachten in Duitsland. <kling> hey. In verband met het vooronderzoek tegen luitenant Valentin en medeverdachten hebben wij bij het dossier bureau... Uw dossier opgevraagd. Uit dit dossier, waarbij een der leidende beambten van genoemde dienst ons nog enige toelichting heeft gegeven, blijkt dat u tijdens de oorlog werkzaam bent geweest als agent van de Duitse abweer te Parijs. U zult begrijpen dat iemand met uw verleden in het kader van onze opsporingsdienst oorlogsmisdadigers niet geduld kan worden. Overste Debra, die u destijds in deze organisatie opnam, heeft enkele maanden geleden de dienst verlaten. U wordt hiermede uitgenodigd voor de 15 december 1945, dus middags 12 uur, uw kantoor in Baden-Baden te ontruimen en uw directe meerdere alle oorkonden, dossiers, stempels en gegevens over te dragen. Benevens uw persoonlijke militaire papieren en legitimatiebewijzen. U bent met ingang van heden uit de dienst geschorst. Nou, <kluimert> dat is dan dat. Het is weer eens zover. Ik haal een kwalijke streek uit en iedereen is dol op me. Het regent onderscheidingen, geld, zoentjes. Maar als ik iets behoorlijks doe, boem, dan zit ik meteen weer in de puree. Die leidende beambte met zijn toelichting is natuurlijk over 16 meo. Nou, dan zullen we maar meteen beginnen de boel op te ruimen. Allereerst de persoonlijke zaken. Mijn paspoorten. Mijn mooie, echte, valse paspoorten. Eén, twee, drie. Ja, ja. ze zijn er al Nee, ze zijn er niet allemaal. Er is er één weg. Oh, vervloekt nog aan toen mijn Zwitserse pas op naam van Eugen Welterli ontbreekt. Goeie genade. Ik heb zo'n voorgevoel. Tweede Nationaal Bank Zürich. Mag ik her Wilhelmi van u? Hevel Helmy, met Welterley. Eugen Welterley. Ja, meneer Welterley, ik weet er alles van. Uw vrouw heeft de zaak al voortreffelijk geregeld. Oh, juist. Wanneer, wanneer is mijn vrouw bij u geweest? Oh, zowat 14 dagen geleden. Madame, zei dat u wel zou zeggen wat er met de rekening moet gebeuren als u zelf weer in het komt. Wat er, wat er met de rekening moet gebeuren? Ja, er staan nog twintig vrouwen op. En verder heeft zij alles opgenomen? Ja, natuurlijk. Madame had uw paspoort bij zich, uw chequeboek, een bankvolmacht, ook voor de kluis. Oh. Meneer Weltelli, klopt er iets niet? Ach, nou... Dat, dat is dan toch niet onze schuld? Madame uh. heeft alle volmachten en documenten getoond en allemaal de ruwe... Ja, dus. dank u, dank u, dank u. Oh, die heeft zichzelf een Zwitserse pas verschaft naar het voorbeeld van de mijne. En ik had het kunnen weten, dat ellendige loeder... Twintig Zwitserse frank voor een onbekommerd en gelukkig leven. Parijs, Hotel Crillon, Beste Bastien, voor de zoveelste keer zit ik weer eens helemaal aan de grond. Een duiveling van een vrouwmens heeft mijn financieel een kopje kleiner gemaakt. Ik doe nu een beroep op jouw hulp en vindingrijkheid. Als je me terugschrijft, ik heet nu volgens mijn pas Maurice Ozer. Je Pierre. Marseille... Beste Pierre, zie je nou hoe verstandig het is geweest dat wij destijds toch een portie van de schuren van Dieter Lesseps achterover achterovergedrukt hebben? Dat kan je nou krijgen. Ik heb hier een maat opgedaan, de zoon van een Russische baron, Koutousov heet hij. Zijn vader was taxichauffeur in Parijs, maar hij leeft niet meer. Nou rijdt die jonge baron. In een knoert van een Amerikaanse slee. Laat me weten hoe ik je de scheuren op het best kan doen toekomen. En dan zullen we wel zien op welke wijze wij... Verwacht jou een baron Kutuzov met auto. 22 februari. Stop. Appartement 213. Hotel Crillon. Stop. Pierre. Ha, yeah. Ah, beste kerel, dan ben ik blij jou weer zien? Nou, anders ik wel. Bastia, anders ik wel. Heel prettig kennis met u te maken, baron Kutuzov. Hoe maakt u het? Maar ik zal zo vrij zijn om u vanaf nu niet langer baron te noemen... maar kameraad. Kameraad commissaris. Kameraad ja. commissaris Kutuzov. Ja, maar waarom? Nog, nog even geduld. Alles op zijn beurt. Ik heb jullie heel veel te vertellen, broedertjes... En om dat rustig te kunnen doen heb ik de maaltijd op de kamer laten brengen. Ja, ja. Onder andere Bastj, kameraad ja, ja. commissaris. Mag ik u uitnodigen, vrienden, in plaats. Uh, uh, voor ik het vergeet, uh, Bastjan, waar staat de auto? Uh, voor het hotel. Goed zo, goed zo. De mensen moeten hem zien. Oh. Uh, beste Bastjan, de eerstvolgende tijd speel jij voor chauffeur. Oh. En Kameraad Koutousov, kameraad commissaris Koutousov, zit achterin. Heb je de goudstukken meegebracht? Uh, zit in mijn koffer. Ah, mm. dat, dat is voortreffelijke soep. Net als thuis, room op tafel. Ja, mag ik u wel verzoeken een tikje volkser te eten, kameraad commissaris? De ellebogen op tafel bijvoorbeeld. En het zou ook aanbeveling verdienen als u in het vervolg de vingernagels iets wat uh, minder perfect reinigt. Ja, maar waarom toch? Mijn heren, ik wilde u beiden in een grote zakelijke affaire betrekken. Huh? Een affaire waarin u, baron, voor commissaris, Bastien voor chauffeur... en ik voor groothandelaar in spiritualiën moet spelen. Nee, gro groothandelaar in wat? Bastien, eet nou toch eens eerst je mond leeg voor oh. je spreekt. Groothandelaar in alcohol of sterke dranken, als je wilt. Het Franse leger heeft mij diep gekrenkt en bitter teleurgesteld, mijn heren... En ik ben van plan het Franse leger in Ruil daarvoor een kunstje te flikken. Wat zeg ik? Kunstje? Een kunst? Met sterke drank. Juist. Ja, maar er is in heel Frankrijk geen druppel alcohol te krijgen. Nee. Alles is gerantsoeneerd. U hebt er geen idee van hoeveel alcohol er plotseling voor de dag komt als Bastien. Behoorlijk voor chauffeur. En u behoorlijk voor commissaris speelt. Nou, neemt u toch nog een hapje. Na het eten gaan we inkopen doen. Uh, wat dan? Uh, alles wat we nodig hebben. Zwarte leren jassen, pelsmutsen, zwarte schoenen. Ik begrijp er nog niet veel en, van. En we hebben papieren nodig, hè? <laughs> Echte, vervalste papieren. Ja, het is mij ook nog niet erg duidelijk hoe het is, of maar als Pierre wat van plannen is dan valt het meestal van het te verdienen. Anders... Nou, luister. Sinds het eind van de oorlog woont hier in het hotel een Sovjet-delegatie, vijf man sterk. Ze hebben tot taak de belangen te behartigen van alle Sovjetburgers in Frankrijk. Weten jullie hoeveel dat er zijn? Ruim vijfduizend. Nee. Maar nou is het zo dat die delegatie meer aandacht besteedt aan eigen belang en aan eigen plezier. Nou, maar hoe weet jij dat dan? Van zien. Sisi is een jong, knap vrouwtje dat hier een bordeel exploiteert. Ik ken haar nog vanuit de oorlog. Toen heb ik weten te voorkomen dat haar vriend... als dwangarbeider naar Duitsland werd vervoerd... en daar is ze mij nog altijd erg dankbaar voor. Ja. Ik ontmoette haar weer toevallig toen ik ergens iets zat te drinken. Oh, nee. Dat zal ik nooit vergeten, monsieur Lieven. Antoine en ik zijn nog steeds samen. Nou, dat doet me plezier, Sisi. En het gaat je goed? Heel goed zelfs. Ja? Ik heb hier een gelegenheid met damesbediening en die loopt uitstekend. Mm -hmm. Zeker sinds die Russen in de stad zijn. Russen? Welke Russen? Uh, een of andere commissie. Uh, ze wonen in Hotel Crillon. Vijf man. En zo sterk als beren. Ze zijn om zo te zeggen, stamgasten bij me. Zo, dus wel profiteren van de decadentieverschijnselen van het kapitalistische westen. Ja. Ze vergeten helemaal wat voor ze hier eigenlijk zijn. Uh, oh, en, en wat is dat dan? Ze moeten opkomen voor de belangen van hun landgenoten hier in Frankrijk... en ze proberen over te halen naar Rusland terug te keren. Doe maar. Maar daar trekken ze zich niks van aan. Ze zitten liever bij mijn meisjes. <laughs> zeg, Zij zijn er hier dan zoveel Russen? Zo'n vijfduizend heb ik al. Hmm. Maar zoals ik al zei, ze laten zich gewoon barsten. Ze zorgen er nog niet eens voor dat die mensen een alcoholtoewijzing krijgen. En dan zou jij willen dat ik me daarvoor ga... Toen ik daar later over nadacht, hmm. rijpte er al een pannetje in me. En toen jij Bastian, nog aankwam zetten met een rust, ja. was dat een aanwijzing dat dat plannetje uitgevoerd moest ja, worden. Ik geloof dat ik iets begin te begrijpen. Hè? <laughs> die, die zwarte auto, die leren jassen, die pelslutsen. Natuurlijk. Ja, ja. Ja. En als, de, als, als we nou zover zijn, dan rijden jullie naar het ministerie de ravitaillement. Ja. Daar is ook het Franse Rijksbureau voor Alcoholica gevestigd. En dat wordt geleid door een zekere monsieur, Hippolyte Lassandre. Lassandre. Een kameraad uh, commissaris Koutousov... Ja. die zal hem telefonisch van zijn komst op de hoogte stellen. Hogeachter, monsieur Koutousov. Wij hebben elkaar al telefonisch gesproken gisteren. Doe uw jas uit en gaat u zitten. Nee, dank u, monsieur. De houding van uw departement beschouw ik als een vijandige daad... die ik zeker niet zal nalaten aan Moskou te rapporteren. Ik bid u, monsieur Coutoussoff. Ik smeek u, geachte commissaris Coutoussoff. Doet u dat toch niet? Ik krijg de grootste ellende met het, met het Centraal Comité. Wat voor Centraal Comité? Dat van de Franse Communistische Partij, commissaris. Ik ben partijlid... Ik geef u de verzekering dat het een abuis was. Meer niet, gelooft u mij. Dat mijn vijfduizend Sovjetburgers... al maandenlang bij de toewijzing van alcoholica overslaat? Noemt u dat een abuis? De Britse en Amerikaanse staatsburgers in uw land... hebben wel regelmatig een toewijzing gekregen... Maar de brave burgers van mijn land, wat een groter aandeel heeft aan de overwinning op de fascisten dan enig ander... Zegt andere... u alstublieft niets meer, kamerad commissaris. U hebt volkomen gelijk. Ik, uh, het is onvergeeflijk, Maar ik, ik zal het uh, onmiddellijk weer goedmaken. Ik eis in naam de Sovjet-Unie vanzelfsprekend ook naleving van de toewijzingen van de afgelopen maanden. Maar natuurlijk, kamerad commissaris, natuurlijk. Ik zal onmiddellijk maatregelen nemen en ervoor zorgen dat alle... Hij, hij wist uh, niet hoe gauw hij alle papieren moest invullen. <laughs> Wat <reftelijk> gedaan, Igor. Dit <laughs> is een echte commissaris, ik jouw beleugen. Ja. Nou goed, we hebben op papier 3000 hectoliter chemisch zuivere alcohol van 90%, oftewel 300.000 liter. Ja, en keurig betaald door Kutuzov. Met de goudstukken ja, die hij meegebracht <laughs> heeft, dat was hij. Maar, uh, wat nu? He, die voorraad, die wordt nog steeds onder bezielende leiding van Kutuzov... met gehuurde vrachtwagens naar die verlaten brouwerij bij Orly gebracht. Ik heb daar tien vakmensen zitten om de rume alcohol geschikt te maken voor consumptie. <laughs> Flessen en etiketten zijn voorraad. Dat <laughs> het is omdat ik het zelf meemaak, anders zou ik zeggen... dit is onmogelijk, ja. zoiets kan niet gebeuren. Het is ook alleen maar mogelijk omdat het in Frankrijk één grote jambool is. En waarom zouden wij daar niet van profiteren? Tussen twee haakjes, wat ben je van plan te gaan maken? De hier zo bekende en Echt geliefde anijsbitter. Oh, waarom geen wodka? Nee, nee, nee, anijsbitter. Of, zoals het in de wandeling wordt genoemd, pasties. Volgens familie-recept van een zwarte dame uit het bordeel van Zizi. Terwijl de productie langzaam op toeren kwam, bracht een zekere monsieur Ozer een bezoekje aan de kolonel Villar, hoofdofficier van de Franse intendance in de Parijse wijk La tour Maubourg. ...kolonel, ik heb grondstoffen, ik kan pasties vervaardigen. Ik weet dat er in uw officierscasino nauwelijks nog iets te drinken is. Dan bent u goed ingelicht. Overigens, net als in alle andere casinos. Wat kunt u leveren? Zoveel als u voorlopig maar wilt. Mijn artikel is van uitstekende kwaliteit, goedkoop. Goedkoop? Zeer zeker in deze wilde en alcoholarme tijd... Ik kan u leveren voor 7500 francs per fles. En dat noemt u goedkoop? Oh, kolonel, op de zwarte markt brengt zo'n fles 10.000 francs op. Hmm. Ja, ja, dat is zo. Goed, monsieur, zei Na keuring van uw artikel wil ik graag zaken met u doen. En de zaken liepen uitstekend, want de hoofdofficier der Intendance Villain voorzag niet alleen zijn eigen casino, nee, hij bracht ook zijn vrienden op de hoogte, en dus reden al spoedig lege vrachtwagens vol pasties Ozer naar alle officierscasino's in het land. In feite kan men zeggen, monsieur Ozer ravitieerde het Franse leger, en het Franse leger betaalde prompt. Zo verliep alles vlot tot op de 7e mei 1946. Toen gebeurde er een klein ongelukje. Ja. Shenkov. Juist. En? André S. Schenkov. Juist. En? Ik ben leider van de Sovjet-Russische delegatie die de belangen van de Sovjet-burgers in Frankrijk behartigt. En? En? Ik ben hier gekomen om een verklaring van u te eisen, meneer. Ik heb mij vanmorgen gewend tot het Franse ministerie van voedselvoorziening... met het verzoek een alcoholtoewijzing ter beschikking te stellen... voor de ruim vijfduizend Sovjetburgers die in Frankrijk verblijven. Hebt u dat werkelijk gedaan? Interessant. En wat moest ik vernemen van monsieur Lassandre? Ik ben benieuwd. Ik moest vernemen dat de alcohol voor onze vijfduizend Sovjetburgers al is afgehaald... door een zekere commissaris Kutuzov, die hier in Hotel Crillon verblijf houdt. Volkomen juist. Ik eis een verklaring. Wie bent u eigenlijk? Ik ken u niet... Ik heb u zelfs nog nooit gezien. Ik verzeker u dat ik u laat arresteren. En nou je bek dicht, houden, Tjenkov. Je gaat er wel. En ga aan de houding staan als je tot een meerder spreekt. Een, een meerder? Jij wilt een verklaring, hè? Die zal ik je geven. Jij wil weten wie ik ben, hè? Dat zal ik vertellen. Maar eerst zal ik jou vertellen wat jij bent. Een schurk die zijn plicht verzuimt. Een vatsige ellendering die profiteert van de decadentie van het vervoerde kapitalistische Westen. Vertel op, Tjenkov, hoeveel malen per week kom jij en je rotgenoot in het bordeel van Zizi? Ik... Bij Zizi, ja! Ik weet alles van jullie. Moskou heeft mij hierheen gezonden om een oogje op jullie te houden. Ik bezit volledige volmacht om naar eigen inzet op te treden. Wat denk je zal de reactie van het Kremlin zijn als ik jou rapporteer? Nou, alsjeblieft, kamerad-commissaris, ik, ik smeek u. Geeft u ons nog één kans. Geen rapport, alsjeblieft. We zullen van u af aan hard werken. Geen, geen pleziertjes meer. Kamerad commissaris alstublieft, laat nog eenmaal gaan halen voor recht te houden. De heer Andreef Eschenkov vertrok met aanmerkelijk minder zelfvertrouwen dan hij was gekomen. Commissaris Koutuzov had precies gehandeld zoals ik het hem had ingeprent. Want natuurlijk had ik een dergelijk ongeluk van het begin af ingecalculeerd. Na dit kleine intermezzo kon de grote affaire pasties rustig worden afgewikkeld. De 29e mei bracht een zeer gelukkige en relatief welgestelde ex-kameraad-commissaris en taxi-aristocraat baron Kutuzov ons met de wagen naar Straatsburg. Daar kende ik uit vroeger gelukkige tijden een paar vriendelijke Franse grensbeamten en een paar vriendelijke Duitse grensbeamten. Met hun medewerking zou het niet moeilijk zijn de koffers met de opbrengst van het pastiesavontuur van het ene land naar het andere over te brengen. Nu gaan we naar Engeland, Bastiaan. Naar het land der vrijheid. Ach, mijn club, mijn mooie huis, mijn kleine bank. Jij zult veel van Engeland gaan houden, oude jongen. Uh, ja, maar uh, hebben de Engelsen jouwe en 39 niet uitgewezen? Zeker. Daarom moeten we nu ook eerst nog even naar München. Daar zit een jeugdvriend van me, die moet me helpen Engeland weer binnen te komen. Uh, wat is dat voor een jeugdvriend? Een Berlijner. Nu majoor in het Amerikaanse leger, redacteur van een dagblad. Kurt Westenhof, heet hij. Ach, fijne kerel. Oh, Bastiaan, ik, ik ben toch zo blij, hè? Met al dat achterbakse gedoe is het nou afgelopen. Ja. Er breekt een nieuw tijdperk voor ons aan. Een nieuw leven. Thomas, beste kerel. Wat ben ik bij je terug te zien? Anders ik wel, Kurt. Hoe is het ermee? Nou, omstandigheden goed, dank je. Heel wat <laughs> gebeurt in die tijd. Nou, nou, zeg dat wel, ja. Zoals je weet zijn we in 1933 gedwongen geëmigreerd naar Amerika. Ja, en nou ben jij als Amerikaan teruggekomen naar het land dat jou eens heeft uitgestoten. Ja, 13 jaar, lange ja. tijd. Nou. Maar ik kan hier weer onmiddellijk. Als ik iets voor je kan doen, zeg het dan, beste kerel. Dankje. Dankje, dankje, Kurt. Onzin, we kennen elkaar van de schoolbanken. Ik heb je vader gekend. Ik hoef jou geen vragen te stellen, behalve die ene. Hoe kan ik je helpen? Wel, je weet hè, dat ik voor de oorlog in Londen bankier ben geweest. Mm. Malok en het Dominion Agency, Lambert Street. Ja, ja, herinner ik me. Nou, kijk goed, ik heb een wilde tijd achter de rug. En jullie CIC zal ongetwijfeld een uitgebreid dossier over me hebben. Maar ik spreek de zuivere waarheid als ik zeg dat ik alleen en uitsluitend... door mijn compagnon Malok in al die ellende vanzelf ben geraakt. Hij heeft een bank ingepikt... Sinds 39 heb ik maar één wens, één gedachte. En dat is dat zwijn te pakken te krijgen. Begrijp het? Je wil naar Engeland. Ja. Om af te rekenen met Marlok. Zou jij me kunnen helpen? Natuurlijk. Geef me een dag of veertiende tijd, want ik moet natuurlijk wel even mijn voelgoed eens uitsteken. Ja. Ik dank je voor je uitnodiging, Kurt. Ga zitten, beste Thomas, ga zitten. Ja, je moest maar een whisky nemen. Nee, hey, dat klinkt onheilspellend. Ik ben op alles voorbereid. Zeg het maar, kort. spijt me, Thomas. Jouw Robert E. Marlock is verdwenen. Wat? Ik heb mijn vrienden bij het CIC te hulp geroepen. En zij hebben zich met de Engelsen in verbinding gesteld. Huh? ziet er beroerd voor je uit. Heel beroerd. Hoezo? Die bank van je bestaat ook niet meer... Wat dacht je van een dubbele whisky? Je kunt beter de fles bij me neerzetten. Ik kom er zelf zo langzamerhand voor als Job. Job op de mest vaalt, maar wel met whisky. Sinds wanneer bestaat die bank niet meer? Sinds uh, 42. Ja, ik heb het opgeschreven. Uh, ja, om nauwkeurig te zijn sinds 14 augustus 42... Toen heeft Marlok de betalingen gestaakt. Wissels werden niet gehonoreerd. Het is niet te geloven. Marlok is op die dag verdwenen... als, als door de aarde verzwolgen. En hij is tot op heden niet meer boven water gekomen. Nee. Tot zover mijn vrienden van het CIC. Die hier overigens graag met je kennis willen maken. Oh, maar ik niet met hen. Nou, het ziet er dan allemaal niet zo best uit. Mm -hmm. Heb je plannen... Ach, voorlopig blijf ik maar hier. Ik heb in Frankrijk genoeg geld verdiend. Ik ga aan het werk. Maar nooit meer voor een geheime dienst. Van mijn leven niet meer. Ja, ja, lach je maar. Maar ik heb van die troep mijn buik meer dan vol. Nee, ik ga proberen hier in de omgeving van München een huis te kopen. Dan zal ik wel zien wat er gaat gebeuren. Zal ik nog eens eens uh, schenken? Oh, is een goede gedachte, Bastiaan. Ja. Heerlijk. Alsjeblieft. Rustig, hè, hier, op ons terras? Ja. Vind je niet dat we erin geslaagd zijn... een aardig huis op de kop te tikken? En alles betaald met de geld van het Franse leger. <laughs> Ik heb dus uitgerekend... hoeveel wij aan de hand van onze omzet schuldig zijn... aan het Franse ministerie van Financiën. Nou? Ongeveer 30 miljoen francs. <laughs> Vive la grande, Maar ze zullen er geen centime van zien. Goed, u Hallo? Thomas, met Kurt Westenhof. Hallo Kurt. Zeg, heb jij zin om vanavond op een feestje bij Eva Brown te komen? Bij wie? <laughs> nou ja, in de villa. Oh. Hoek Maria, prins Maar wacht eens, daar zit toch de CIC? Ja, dat klopt. Ik heb je al eerder verteld dat ik niet van plan ben om ooit nog te werken als geheimagent, agent, hè? ook niet voor jullie. Maar dat wordt ook helemaal niet van je verlangd. Je moet alleen maar optreden als kok. Ja. Die vrienden van jou zullen toch zelf wel een kok hebben? We hebben ze ook, een heel goede zelfs. Maar vandaag kan hij niet koken omdat hij last van ze ingewonden heeft. Oh. Zeg, help me uit de penarie, Thomas. Om mijn plezier te doen. Ze hebben een uh, reepokketje. Kom je? Nou, goed. Maar alleen om jou een plezier te doen. Natuurlijk, luisteraars, vergeten wij niet u het recept door te geven. Die reerug à la baden baden. Heeft u het pot ook klaar? Dan roep ik Thomas liever zelf even. Ja, de reerug à la baden baden. U neemt een gevilde en bespikte reerug. Bestrooit hem met peper en zout. Overgiet hem met kokend hete boter. En plaatst hem in de voorverwarmde oven. U braadt hem onder voortdurend begieten... 45 tot 60 minuten, waarbij het vlees sappig moet blijven en op het bot licht roze. U neemt wat van het braadsap, maakt daarin stukjes ananas, ingemaakte kersen en verse druiven heet en legt deze om de reug heen. De rest van het braadsap en het braadfond wordt met zure room opgekookt tot een saus die afzonderlijk geserveerd wordt. Enjoy your dinner, Kurt. Dit was het achtste deel van Het kan niet altijd Kaviar zijn. Een twaalfdelige hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rondverdeling was als volgt: Thomas Lieven, Luc Lutz. Hauptschoonbaan Raal Ad Hoeimans. Johanna Zimmel, Dolf de Vries. Overste Simeon, Jan Borkes, Soldaat, Kon Meijer. Overste De Bra, Johan Schmitz. Luitenant Valentin, Peter Reumer. Graaf van Waldau, Frans Somers. Vera van Kosshoed, Bruni Henke, Wilhelmi, Kon Meijer. Bastiaan Fabre, Hans Veerman. Egor Kudusov, Ger Smit. Zizi. Joke Hagelen, Lassandre, Joop van der Donk, kolonel Villard, Willy Ruys, Andreev Schenkov, Paul van der Lek en Koert Westenhof, Peter Arians. Technische realisatie: Herman van der Lely en Leon Dubois. Regie: Hieromera.